Dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met uh, op dit moment Josje Livo en Henk. Dag Johan. Hoi, en uh, mijn naam is Johan hier. Ja, goed, ja, uh, trouwens uh, de, dit weekend ik, heb ik vernomen op, zeg maar, op het moment dat deze uitzending gepost wordt. Dan is het natuurlijk een grote inzamelingsactie voor uh, Giro 5 5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 Ja. ja, doe maar naar die tweede, die tweede actie. Ja, ja, helpmanders. En dan kan je ook natuurlijk een bitcoin doen als, als de euro uh, voor jou een probleem is. Kan je gewoon ook een bitcoins doen via de website vrijderadio.com. En uh, wij sturen het gewoon weer door naar uh, helpmanders.com. Ja, goed. Nou ja, laten we beginnen met de uh, goud, zilver, de bitcoins en de staatsschotmeter en de fertility Index. Laten we gewoon even beginnen met de marijuana-index. Die staat, oh, die is een beetje gestegen. Die staat op 110.03. Ja, hoe doet het goud het?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 Vorige week zei ik dat hij op 476 zou staan, op het moment van de opname, maar...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 en daarnaast de melding dat ze sinds kort ook bovenmatig geïnteresseerd zijn in cryptocurrencies. Noord-Koreaanse hackers hebben in de afgelopen dagen vermeend dan, he, door bright.nl gemeld, uh, verschillende aanvallen uitgevoerd op Zuid-Koreaanse online handelsplatformen voor cryptocurrencies. Dat is natuurlijk wel een heel apart bericht, want ja, hoe weet je nou waar een hacker vandaan komt? Doodle, die laat toch niet zo achter van, hi, ik was het hoor, uh, <laughs> en ik, uh, hier is mijn uh...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 Ja, we hadden trouwens nog meer politieberichten. Vuurwapengevaarlijke man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 En die is lek gegaan door alle glasplinters. Oké. Okay. Ja, het gaat hier inderdaad niet vaak om, um, om bescherming van de verdachte. Nee. <laughs> dus, terwijl dit was nog redelijk makkelijk te checken geweest. Rij een keer...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 een heel huis aan kapot, uh, aan gort knallen, omdat ze zich uh, in een uh, adresse vergisten. Uh. Ja, ja, nou, er zijn inmiddels al meerdere van dat soort gevallen geweest. Ja. Ja, goed joh. En nee, we gaan nog even verder. We gaan even naar, naar mevrouw Kleinsma. Uh, ja, goed ja. Er dus, zijn uh, zometeen mensen met een Down-syndroom bij uh, de mobiele eenheid. Was ja, dat toch dit... niet zo? <laughs> Pas op, hè? Ja. Ik <laughs> moet ja, er even de... bijzeggen zeggen dat het een waarneming is. Of een, uh... Waarneming, ja, oké. Okay. Of een persoonlijke meningsuiting. Nee, dan... ja, het is een vraagstelling. Ja, ja, vraagstelling. Ja. Anders kunnen ze zich beledigd voelen als toevallig een agent luistert. Ik heb hier een bericht: dit is een bericht van 8 september op nu.nl. Kleinsma verplicht overheid om arbeidsbeperkten aan te nemen. De overheid moet meer mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Gebeurt dat niet, dan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 Ja, in de overheid. Ja, ik hoor het zijn, niet, zijn... Oh, oh ja, we hebben Dennis. Hey, Dennis. Oh, sorry. Ja, hoi. Bij, in, bij de overheid. gaan ook steeds meer takken, zeg maar. zakelijk gerund worden. Met uh, managers en, en, en, en beleidsdoelstellingen. en weet ik veel wat. Het lijkt bijna een bedrijf. Ja, en het uh, doet soms uh, wel denken dan, uh, aan. aan uh, Monty Python. Dan heb je zo'n ziekenhuis.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 En die, uh, ja, die gaat zichzelf allemaal regeltjes opleggen. En het erg is, dat, als, dat doen ze altijd eerst bij zichzelf. En daarna gaan ze nog de particuliere sector de regels ook nog opleggen. Want ja, wij doen het tenslotte ook. <laughs> dat is wel heel duister. Nou ja. <laughs> nou ja. Kijk, bij ons werkt het heel goed. Waarom niet bij jullie? Ik denk niet dat het gaat werken. Nee, sowieso niet. Nee. Ja. Maar, ja. Maar, uh, we hebben Dennis. Hoi. Je weet waar, inmiddels waar het inmiddels over gaat? Uh, ja, dat ging over uh, de richting van uh, heer Kleinsma, toch? Ja, uh, uh, uh. ja, ja, ja. Wat, wat ik nog moest zeggen was dat... Uh, yeah, dit, dit hoort dan ook, denk ik, bij de samenleving... die nog heel veel sloten uh, met elkaar te bespringen heeft. En, en dit is dan ook het onderwerp hè, van... Uh,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 zodat ik dat ik aan die eis voldoe Ja, dat is natuurlijk allemaal niet wenselijk. Nee, maar goed. Hè? Een samenleving dan. Dat als je gehandicapt raakt. Want dat kan dus ook. Hè? Mm -hmm. Dat je dan zeg maar ook uit het werkzame leven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 inderdaad zo'n gevoel van ja, we moeten maar een basisinkomen hebben. Maar, ja, ja, maar dat heeft niks met een model te maken. Dat heeft gewoon mee te maken dat mensen dat, dat gewoon uh, zeg maar, hun hard, uh, gevoelens uh, laten prevaleren boven rationeel nadenken. Ja, maar een mens bestaat wat uit... Wat jij uit... nu ook aan het doen bent. Ja, maar een mens bestaat uit uh, beide componenten. Ja, maar wat ons ja. onderscheidt van andere dieren is, is dat wij rationeel kunnen nadenken.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 Nou, de zijde. Wat dus. even, ja, is. Uh, Als het dan gaat bepaalde, over de realiteit, nee, dan zeg ik dus. Precies. En als het dus gaat over de realiteit, dan zeg ik dus... ...daarin zijn dus in de afgelopen dertig jaar zomaar stappen gemaakt. Dus gewoon van mensen waarvan die eerst gedacht dat ze helemaal niks konden doen... ...die, ja. die mogen nu aan de bak, zeg maar. Ja. Hè? Dus, uh, dus er valt links en rechts uh, zeker nog wel wat uh, te winnen op die vlak. En ik denk hè, uh, dat uh, verzekeringen... Uh, Misschien helpt het wel, maar weet je, uh, dan moet je wel verzekeraars hebben die dit willen verzekeren. Hè, ja, in de huidige maatschappij waarbij de overheid al die dingen monopoliseert en mensen dwingt om voor te betalen en uitkering betaalt, kan je daar nooit, daar kan je nooit op een normale manier mee concurreren. Arbeidsrisicoverzekeringen, uh, zeg maar, weet je wel, of hoe dat ook heet, als je zzp'er dus je inkomen wil verzekeren of tegen arbeidsongeschiktheid, is verschrikkelijk duur.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 Nou ja, wat mij een heel slecht idee lijkt. Ja. Nou Want... ja, je kan ook gewoon hoor uh, het een bitcoin miner in je huis hebben. En dan heb je ook een basisinkomen. komen. hoeven andere mensen niet voor te betalen. Ja, ja, en mensen kunnen proberen hen te telen. En uh, ja, uh, nou, dat... buiten de handen van justitie uh, te blijven. Maar dat, dat is ook ja. zo grappig. Dat mensen die dus in dan in een situatie zitten, dat ze moeilijk werk kunnen vinden en die dan niet uh, willen ondernemen. Bijvoorbeeld een henapplantage. Die wordt altijd mogelijk gemaakt. En uh, in de cel gegooid. En dan word je eigenlijk aangemoedigd om maar gewoon. Dan een uitkering te gaan ophalen. en... Uh, want daar is, is blijkbaar niks mis mee. Terwijl ik dat toch veel nobeler vind als iemand een henneplantage in zijn solder zet. dan dat hij een uitkering gaat aanvragen. Ja. Hm. Ja. Maar, moeten we wat verder? Ik, ik vraag me af, dat mannetje van de AIVD. Ik bedoel, zou dat ook een. Uh, red, uh, iemand met een uh, arbeidsbeperking uh, zijn of zo? Bijvoorbeeld <lacht> dat hij doof is of zo? Of, uh... Als ze maar knipsels kunnen plakken, hè? Ja, ja, ja. Ik weet niet of er een gebrek aan geweten telt als een arbeidsbeperking. <lacht> Zo leg even hallo zeggen zeg, tegen een mannetje van AIVD die uh, nu aan het luisteren is. Hallo, hallo, hoho. Hallo hallo. Hallo, hallo, hallo. Wacht, nice in, hoor. Hey, de man die heeft een café bij daar, hè. Oh, je kent, je kent hem. Ja, die wel. Oké, de spullen is. Nee, cool. <laughs> ja, goed, jongens, eh, we gaan even verder. Zeg, Johan, ik ben net in de uitzending. Probeer je me nu alweer weg te jagen? <laughs> Het is niet jouw muziek. Noem <laughs> moet dat muziek? Nee, goed. Uh, ja, nog een paar berichten. Hier, iemand die... Uh, even kijken hoor, in een probleem is geraakt door een uh, uitspraak op Facebook. Ja, ja.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 Barbarians a step closer to collecting their 72 virtues. En dat is nadat uh, de US Air Force de moab op zo'n tunnel van, uh, in Afghanistan heeft. De uh, Mother of all bombs. En nou ja, dit wordt dan ook weer gelinkt, dan weer gelijk aan uh, andere situaties. Maar dan kan ik uit het artikel niet helemaal uh, de geschiedenis bekijken, zeg maar, waarom die jongen voor één zo'n Facebook-post <lacht> gelijk uh, de bak uh, in moet, zeg maar. Is dat bijvoorbeeld omdat iemand omdat een moslim heeft geklaagd? Of is het omdat de agenten, om, omdat een surfende agent het heeft opgepakt?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 Het is een rare wet en de uitvoering van de wet is ook vreemd, omdat uh, Geert Wilders is uh, vrijgesproken natuurlijk. Niet, uh, niet alleen uh, groepen toch, ook uh, individuen en uh, ambtenaren Ja. En koning. Ja, je mag niks ja. verkeers over Erdogan of andere staatshoofd zeggen? Oh, ook dat nog, ja. Je mag eigenlijk niks verkeers over Kim Jong-un zeggen. Ja. Uh. En, maar dat is dus ook uh, een, een behoorlijke misverstand uh, als het dan gaat over uh, de vrijheid van meningsuiting.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 en uh, Nou komt het uh, inderdaad over hè, dat je dus uh, bijvoorbeeld geen uh, groepen kunt beledigen. Nou, dat is dan uh, wel de meest rare uh, regel. Want hoe beledig je een groep? Want ja, als die zich, zich beledigd voelt. Een groep is geen entiteit. Dus een groep nee, zich beledigd, kan ja. zich niet beledigd voelen. Nee, je kunt, alleen individuen binnen die groepen. Je kunt alleen bedoelen. individuen nou. beledigen, zeg maar. Ja. Ja, dat dus. is toch ook wat als excuus gebruikt wordt... voor het, het stellen van de holocaust uh, ontkennen. Dat dat als belediging van, uh, voor joden wordt gezien... Dat ja. is volgens mij geen specifieke wet tegen het ontkennen van de Holocaust. Nee, in tegenstelling tot uh, Duitsland, waar dat uh, wel zo is. Ja, ja. ja dus mensen voelen zich dan ook al, al heel snel uh, verongelijkt en onrechtvaardig en weet ik veel wat. Terwijl, nou, dit is mijn probleem niet, <laughs> zeg maar.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 meer om hun oren krijgen dan uh, Libertarius. Maar dat uh, ligt een denk ik aan wat voor uh, uh, wat voor uh, zeg maar um, waar je woont en zo. En uh, ja. uh, naar wie je luistert, wat voor tv-programma's je kijkt en zo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 hoe kunnen wij voorkomen dat, hoe kunnen we zorgen dat we ideeën populairder gaan maken dat bijvoorbeeld de oorlog tegen drugs, dat drugs gelegaliseerd wordt, gedecriminaliseerd.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 En ja, dan moeten dingen ook uh, uh, ontzettend zwart worden ingekleurd. En uh, in, in plaats van zeg maar, dat je uh, mensen in de standje medewerking probeert uh, te krijgen. He, dus het is ontzettend hard uh, tegen uh, mensen aanschoppen. En dan, uh, en dan zeg maar, verbaasd zijn ja. mensen uh, door hun belediging. Wat onder de ene volk uh, een zeg maar, wat andere...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 toch brede steun uh, onder de Nederlandse bevolking voor het homohuwelijk bijvoorbeeld. Ja, maar... En, uh, uh, en dat is het aantal mensen wat homoseksualiteit strafbaar wil stellen in Nederland, dus dat is denk ik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 En ja, dat nou, is maar... nee, ik, ik vind, vind het als iemand, als iemand dat. Uh... Ik, vind, ik vind het als jij zegt: van homo's hebben geen recht op leven. Hè, of dan, dan doe ja, je wat... deze een, een verkapte uh, bedreiging. Ja, dat is wel weer wat anders, hè? Ja.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 In Amerika zijn er ook een hoop mensen die uh, zijn een Amerikaanse vlag in de fik steekt. Die vinden dat jij de dus cel in moet. En, uh, uh, en die het normaal vinden om jou dan in elkaar te slaan. Zolang je toch houdt bij woorden. Mag ik toch zeggen wat ik, whatever. Als ik zeg ik vind de paus uh, voorzitter van een, van een club pedofielen, whatever. Dat, ja. Natuurlijk raak ik ook christenen mee. Nee, maar maar goed, het, die hoeven mij het, woorden toch niet voor waarheid aan te nemen. Die moeten daar toch zelf een filter en, op. En ze hoeven ook niet naar jou te luisteren. Ik bedoel, die vrij van associatie houdt ook in het is natuurlijk wat anders als ik dat in de kerk ga zeggen hè? als ik bij ja. hun sloten gemeenschap daar voor het altaar ga staan en dat soort dingen ga lopen vondigen. maar als ik uh, op straat sta of zij anders gezegd zij hebben een processie op straat en ik sta ernaar te kijken en ik roep dat naar hun dan moet dat kunnen want het is gewoon de openbare weg wat moet er uh, uh, geroepen worden alles. Alles moet geroepen worden. Ja, ik denk ik het niet. Geroepen kunnen worden. Ik dus denk We natuurlijk dingen als... Uh, hey, uh, een Drijking. specifieke aanval op één iemand, bijvoorbeeld, hij, hij ligt mensen op, of uh, dat soort zaken. Uh, uh, waarbij, uh, ja, nee, uh, Daar ben ik het overigens niet mee eens, maar daar kunnen we het wel een andere keer over hebben. Anders raken ik wel heel veel van het onderwerp. Ja. Nee, we kunnen wel een keer het debat voeren ja. over... Uh. Er is dus een, een bepaalde geschiedenis geweest, hè, waarin het oproepen van, van haat tegen bevolken, bevolkingsgroepen bepaalde uitwerkingen hadden, zeg maar.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 Het kunnen, we dat, over... kunnen we dat gewoon even daarover eens zijn, in ieder geval? Laat ik het zeggen. Als je ja, politiek... Dat is wel een beetje jammer dat we het daar niet over eens kunnen zijn. Het lijkt nee, wel, laat ik het, met... het zo zeggen. Als het bijvoorbeeld een politieke mening is, dat iemand bijvoorbeeld zegt van alle uh, homo's moeten in de cel, dan vind ik het hilarisch als de overheid je daarvoor oppat.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 Nou, ik... Nee. Het dat je heel de hele tijd mij gaat vertellen wat ik eigenlijk denk. En uh, wat er eigenlijk op neerkomt. En uh, zeg maar, heel de hele tijd zitten ja, Dat ik wel, Je weet nog niet wat, wat ik zeg maar eruit heb Nee, nee maar dat doe je heel de hele tijd. Dus ik denk, ik zeg het even van tevoren. Maar vertel. Ja, en toch ga ik het doen. Nou, dan ga je gang. Ja, wat ik dus denk is... Um, wat je wereldbeeld is... is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 ik ben daar geen voorstander van, maar... Ja, ik vind het prima het recht om, uh, eh, om gewoon te zeggen welke uh, rechten je uh, jezelf toekent. Ik ook, maar iemand is niet verplicht om daarna te luisteren, wat bedoel ik? Ik vind dat mijn opperwezen, die, die zeggen nou net tegen mij dat jullie allebei gewoon niet gelijk hebben. Oh, ja. Ja, dat is jammer. Dat oh, is een beetje beledigend, uh, Johan. Nee, ja. ja, ik ben nou beledigd door jullie. Nee, goed. Nou, jongens, wat hier in verband met de tijd... We kunnen hier nog heel lang over doorgaan. Denk het maar, wel. Maar, maar, maar had jij nog iets in je onderbuik dat het er nog uit? Nee hoor. Ze nee, dus, nee, nee. zijn echt. Ja, uh, ja. ja maar, dit, uh,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 Ja, goed, ja, ja. Wat, wat ik er zelf vaak vind, als, als iemand dat wil weten hoor, maar. Zeker. Nee, volgende. <laughs> nee, ja. nee. kijk, het punt is vaak van, je hebt al die, die extreme uitwassen die dan tegen elkaar lopen te schreeuwen. Ik wil.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 ervaren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 te verkopen op straat. En uh, ja, er werd, uh, dus ook uh, portemonnee werd er gewoon leeggehaald waar die bij stond. En uh, dat wat er dus ook kan gebeuren is. Er uh, was een keer een verhaal van die jongen die had dat wiet verkocht. En uh, ja, dan nemen ze dus gewoon je auto in beslag en, uh, of je huis. Of, uh, en uh, wat dat is, dan wordt dan zeg maar geframed als van ja, dat zijn de winsten van je ja, illegale activiteiten. Terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn, dat hoeft ook niet te worden bewezen. En uh, ja, het was uh, volgens mij al zo dat vorig jaar.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 Dus uh, ja, ik weet niet. Als dit uh, Draining the Swamp is, dan uh, ben ik benieuwd uh, wat er nog mag blijven. Wat er, zeg maar uitgehaald is als dit maar blijft zitten. Ik vraag me af wat al die trumpetariërs hiervan vinden. Ja. <laughs> ja, die, die zijn erg stil. Maar misschien komt dat omdat ik geblokkeerd heb op Facebook. Maar ja, ja, ja, ja. ja, ze hebben ons geblokkeerd natuurlijk. <laughs> ja. Wij geloven ik, niet in een Heilige Messias. <laughs> ja. Ik word uh. altijd geblokt. Ik blok nooit. Uh. Ja, ik, uh. vraag me, ik ben me altijd bang dat met dit soort dingen er een soort willekeur insluit. Dus dat je ook even... <laughs> nou, daar hoef je al niet bang voor te zijn, want die zit er al in. Yeah. <laughs> ja. ja nou, het meest aansprekende uh, voorbeeld zeg maar uh, was uh, iemand die 5.000 uh, dollar de, uh, de staatsgrens uh, overbrengt uh, om een nieuwe auto uh, of een tweedehands auto te kopen. En dat wordt dan in beslag genomen met die, uh, met die het, uh, asset forfeit.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 Ja, het doet mij uh, denken als. Uh He, het idee van waarom Nederlanders de bezetting kutten vonden, hè, dat gaat dan over <laughs> vrijheid <laughs> en nou ja, dat was dan dat je uh, op een ja. dat, ze, dat ze de joden meenemen vind ik niet erg, maar blijf wel van mijn fiets af ja, <laughs> ja. er is door... zo'n mooi liedje over hè? if you tolerate this, you will be next <laughs> <laughs> ja, dat je, nee, maar dat, dat is je dan dat je zeg maar uh, dan had je ergens een mooie worst uh, gekocht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 Ja. En, en, maar dat is dan wat de mensen kut vonden. Dat je gewoon niet een, een worst van A naar B eh, kon eh, vervoeren... zonder te worden aangehouden... En, eh, en om je identiteitspapieren kon worden gevraagd. En dus dat je spullen eh, zonder reden eh, eh, konden worden afgepakt. En juist dat die componenten gewoon in onze vrolijke eh, democratie...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 Volgens mij naar daar de, de oorsprong van de politie... en zei ze pas later ook een beetje meer dat soort taken gaan doen. Hmm. Maar ik ben er niet heel erg uh, bekend... Hè? maar dat heb ik een keer in een artikel gelezen... dat dat ze oorsprong vindt in Engeland. Uh, hmm. Uh, hmm. Ja, ja, ja, je zult eh, natuurlijk ook de tak hebben... en dat eh, hmm. was dan gewoon het uh, legertje van de koning... die de belastingen uh, uh, ophaalde. De sheriff van Nottingham bijvoorbeeld. Hmm. De, de, de schout en zijn rakkers... Ja. Maar het hele idee van de politie zoals wij dat nu kennen, dat is een vrij nieuw uh, de geschiedenis. Wel. De, 300 jaar geleden bestond dat niet. Ja, ze zijn er ook niet om boef te vangen, hè, maar om wetten te handhaven. Ja, uh -huh. en, en dienstbaar te zijn. Hè. <laughs> alleen, alleen niet aan ons. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> ja, het staat op de auto hoor, anders hak ik het er ook niet aan afgezien. Maar, uh... Uh -huh.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 alle Inleg in crypto geld wordt verdubbeld. Ja, dus als Dat... je doneert, doneert, doneer in bitcoin, ether of een andere crypto-cursie... dan wordt het bedrag uh, sowieso verdubbeld. Bij deze. Ja, we hebben een speciale pagina aangemaakt. Die heet Help Manders. En dat is, uh, gaat om de mensen die eigenlijk alleen maar in crypto willen betalen vanuit principe. Uh, t, t, Jessica, de, de, het, de partner van Twan, die wil het liefste dat er in euro's wordt betaald. Maar hm. ja, mocht je echt uit principe redenen in andere in crypto valuta willen bepaalde dan kan het via ons. En wij maken dan weer over naar Jessica. Hm. Ja. Ik, ik is, heb nog een, een stel dekens over, wat doe ik daarmee? <laughs> <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja dan moet ik even Bush weer uh, herhalen: <laughs> Downsend Blankets, ook okay. Cash. Uh, Blanketcoin, Blanketcoin. <laughs> ja, Blanketcoin. <laughs> nee, goed. Uh, ja, zijn we hiermee uh, aan het einde van de uitzending ja. gekomen. En uh, nou, ik zie jullie allemaal over twee weken. Ik wens iedereen uh, vooral een vrolijke en vooral heel erg vrije uh, twee weken toe. Hey. heel erg bedankt. Weer. Fijne Hallo. avond en een fijne kastje.